door deze es Ik tengo tambien tengo que olvidarme de ella. We zijn bijna toegekomen aan het eind van zo'n live uitzending Boom 101. Wat je elke vrijdag daar moet je gewoon bij zijn. Als je er niet bij bent, dan mis je van wat. Hè? Ja, dan mis je helemaal ja. We willen onze gast DJ Dennis weer bedanken voor zijn sessie en hebben ook verteld dat hij vaker gaat komen. Dus het is smul. en volgende week ook live te, te bekijken via de webcam allemaal. Dus dan kun je kijken wat daar volgende week weer gaat doen. Ja, nou, David Jr. is er volgende week niet meer. Nee, nee, helaas. Hij uh, uh, gaat zondag weer terug naar het warme Spanje. Ja. En uh, daarna gaat hij weer verder door naar Brazilië. Dus, uh... Ja, maar we gaan uh, nog veel meer van hem horen en nieuwe plaatjes en zo. Dus, uh... En hij zou wel eens een keer een live sessie kunnen doen vanaf uh, Brazilië. Dat lijkt me ook wel gaaf. Ja, dat, uh, ja. uh, dat zou ook leuk zijn. Dat zou ook leuk zijn. Dat hij toch nog een uurtje gaat draaien, dat is uh, een goed idee. Dus. Ja, ja, ik zit er vol mee hoor. Ik zit er vol mee. <laughs> Nou, we gaan over uh, vier minuutjes, of uh, zes minuutjes eruit. Daaf, bedankt weer. Ja, uh, bedankt jou. Ja, ik was hier toch in de buurt. Ja, toch? Ja, precies. Dennis, bedankt. Hij ah, hoort het niet. Oké. Okay. Ik wil ook nog wat zeggen. Bueno, in Nederlands, yeah. in no, Nederland, Nederlands, no, hè? In Nederland. No, Nederlands. In het Nederlands? No, possible. het No, dat is niet mogelijk. Ik wil graag aan iedereen voor ons Ik zal hier uit het Brazilen maken muziek ik zal verder. En ik zal met jullie in En veel dank u wel. Allemaal, no? Even... Spreek goed in Nederland, no? Ja, geweldig jongen, echt waar. Goed zo. Daf, wat zei je allemaal voor mooie woorden? Ja, hij zei uh, dankjewel aan iedereen om, uh, om al deze tijd uh, te luisteren uh, op de radio. En uh, hij gaat verder gewoon met, uh, met zijn muziek. En ja, uh, yeah, uh, hij gaat naar Spanje. Dus ja, uh, yeah, muchas gracias a ti, Junior, por estar con nosotros en el programa. Ja. Dennis, Dennis, we will miss you. Yeah, we will miss you. <laughs> Daaf, Dennis, jou ja, ook weer bedankt. Ja, graag gedaan. En uh, nou hopen dat je de volgende keer weer bij bent. Ja, we gaan het uh, steeds vaker uh, proberen natuurlijk. En, uh, het, het, het, het heeft even geduurd, maar we hebben nu ook live een webcam erop staan. Dus mensen kunnen ik ook uh, live niet... bewonderen. Ja, het is het laatste kwartiertje helaas. Maar ik kreeg het niet aan de praten erop in. Dus vanaf de volgende keer als je er bent, kunnen de mensen het live bekijken als je aan het uitzenden bent. Nou, hartstikke leuk. En uh, als afsluitertje heb ik een, een leuk podcast. Getiteld Can't Sleep. Oké, okay, nou voor straks uh, veel plezier nog in de start, en mocht je nou je beetje gaan wel tussen. Yo!